Een zoon van de Libische leider Gaddafi zei eerder dat de drie Nederlandse militairen in Libië vanavond nog vrijkomen. De drie werden vorige week zondag opgepakt door aanhangers van Gaddafi toen ze probeerden een aantal westerlingen te evacueren.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 Er wordt aan de weg gewerkt tot de A58 van Eindhoven naar Breda. Daardoor staat er tussen Oorschot en baars drie kilometer file. Op Bruinzeelparket moet geleefd worden. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Van 18 tot en met 23 april is het de Week van het Testament. Dit jaar bieden de deelnemende Goede Doelen en Notarissen... u een gratis adviesgesprek aan.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 Goedenavond, het laatste uurtje langs de lijn op deze donderdag. We zijn bezig met de Europa League, achtste finales. Het is rust bij Twente Zenit, 1-0 voor de Tukkers. En Ajax-Spartak staat nog op 0-0 geeft ons even de tijd om te kijken naar het schaatsen. Vandaag uh, Iedereen Wüst pakte het goud bij de WK-afstanden in Insel... op de drie kilometer. De WK-afstanden die vanaf vandaag worden geschaatst... op de groetnieuwe baan van Insel, daar in Zuid-Duitsland. Verslaggever Steven Dalenboud zag dat er aan de fameuze ijsvloer zelf... helemaal niets is veranderd, maar er hangt nu wel een mooi dak boven. Toch lijkt dit WK iets te vroeg te komen. De Max Eiger Arena is twee uur voor de opening van het toernooi. Nog een grote bouwput. De trap waarmee de schaatsers het middenterrein betreden... wordt nog even snel gestofzuigd. Op aanraden van Oranje Bondscoach Bobke de Vecht. Ik heb, ik heb net uh, met de wedstrijd-competitieleider de de de gesproken. Ik zeg, jullie uh, hebben keurig alles schoon. Alleen uh, de tunnel en de trap is gisteren nog ingewerkt. gewerkt. Waarschijnlijk tot, uh, tot s'avonds laat. En uh, we lopen nu, al, alle stof lopen we omhoog. Het middenterrein op. Het middenterrein op. En dit is vloerbedekking, dus het blijft wel plakken. Maar je kan het ook zo meenemen met het ijs op. De architect heeft muren van glas gemaakt, zodat je de legendarische berg Falkenstein kan zien liggen. Maar daardoor zie je ook het blubberige parkeerterrein en de bouwmaterialen. Toch is het belangrijkste deel van de baan schoon, zegt Koen Verwij. Het ijs zelf. Ja, nou, het is zoals je nu ook ziet als je, als je kan kijken. De toplaag is heel, heel erg schoon. En je kijkt zo op de grond zelf. Ja, het, is gewoon, ja, het is gewoon onwijs schoon en hard en glij ijs. Het is gewoon het ijs wat, waar je heel lang op door kan glijden en je snelheid behoudt. Ja, je moet het een beetje vergelijken met uh, met Calgary ijs, denk ik toch wel. Maar voor de rest, uh, ja, de bochten zijn, uh, zijn, uh, lijken wel ietsjes uh, krapper. En, uh, waardoor je uh, voor de lange afstanden gewoon lekker in je ritme kan blijven. En uh, die bochten lekker aan kan trappen. Ja, gewoon een fijne baan, fijne baan. Ja, een herziges De Een nieuwe hal, dus, maar de opening is nog behoorlijk folkloristisch. 200 man in klederdracht, verkleed. Mannen en vrouwen bestormen het middenterrein. Aangevuld met een fanfare om de Max Eiger Arena dus officieel te openen. Ja, uh, een stuk of 20 uh, bobo's zitten op een bankje en komen één voor één naar voren om een uh, woordje te doen. Het duurt uh, vrij lang, echt spectaculair is het niet en dat vindt ook het publiek. Ja, het is... Uh... Het is saai, je staat het niet goed, het duurt lang en uh, nee, weinig spectaculair. Had ze gewoon lekker kort moeten doen, dan uh, ja, is het leuker, denk ik. De hal is dan volgestroomd met meer dan 6000 supporters. Zij zitten trouwens op kussentjes, op het koude beton, want stoeltjes zijn er nog niet. En ze kijken naar de vernieuwde ijsbaan met een nieuw luchtcirculatiesysteem, maar ook met oude elementen. Popke de Vecht. Ja, nou goed, de tunnel is nog, uh, voor een groot gedeelte is het oude tunnel, zeg maar, uh, de, de infield, hè, de, de ijshockeyvelden die, uh, die we nu niet zien onder, de, onder het carpet, maar die, die zijn nog uh, hetzelfde. Dus op zich, uh, ja, wat je, wat je zegt, de, iets ouds is wel blijven bestaan. En kijkend naar de behuizing waar we in zitten, daar is ook heel weinig veranderd. De laatste 10, 15 jaar, het zijn nog, uh, het is dezelfde vloerbedekking, dus het heeft, de tijd heeft een beetje stilgestaan eigenlijk. Ja, en in Insel, de rest, de rest van het dorp is net alsof het de, de jaren tachtig is, zeg maar. Ja, dat bedoel ik, de tijd heeft stilgestaan, dus wat dat betreft, ik denk, dat roept bij de mensen die hier voorheen kwamen, nog wel een heel warm gevoel op. Zoals bijvoorbeeld bij Renate Groenewold. Nou ja, Insel had natuurlijk altijd wel iets uh, zonder dak. Ik bedoel, als het hier uh, fantastisch mooi weer is. Kijk, ik kwam hier al uh, vanaf mijn juniorentijd en dan uh, was het in de hersenvakantie... Uh, in een t-shirtje buiten rijden. Um, nou, we moeten vooruit en ik vind het vooral het mooie zeg maar... Uh, de glazen pui die er uh, omheen staat. Dat je dus wel heel veel daglicht binnen hebt en dat is, uh, dat is heel mooi. Het nieuwe Insel lijkt dus een prima middenweg voor de jeugd als Koen Verweij en de nostalgici die maar niet uitgepraat raken over die goede oude tijd in Insel. Ik denk uh, Insel wilde graag geüpgrade worden, die willen graag weer in internationale competities en dan denk ik dat ze het heel goed hebben gedaan, heel goed opgelost hebben met veel, veel glas, veel natuurlijk licht binnen en... Uh... Het is ook toekomst, weet je. De, de, wij zijn een indoorsport aan het worden. En, en daarmee eh, denk ik dat als wij echt de competitie professioneel voort willen zetten... dan, eh, dan is indoor is toekomst. Anders Wopke de Vecht nu nog bondscoach bij de KNSB. Morgen gaan de WK afstanden verder. De mannen die rijden de 1000 en de 5000 meter en de vrouwen rijden de 1500 meter... Voetballen. Ajax tegen Spartak Moskou. De tweede helft. Andy Houtkamp. Bijna twee minuten oud. Stand 0-0. Ajax veel beter. Daar is iedereen het over, van over, uh, over eens van overtuigd. Dus uh, we zitten in de tweede helft. En Ajax moet gewoon maar eens gaan scoren. Want dat verdienen ze niet alleen. Dat moeten ze gewoon doen. Met alle kansen en mogelijkheden. Die met name Sim de jongen in de eerste helft heeft gehad. Maar ook Eriksen en de Zeeuw. Soleimani allemaal hebben ze wel een kansje gekregen. Ebesilio niet te vergeten. Uh, nu is het even Spartak Moskou in balbezit. Via Makeev. Makeev uh, gaat even kaatsen. Met de teruggetrokken spits Djuba. En dan gaat de bal naar de linkerkant. En dan is het bijna gevaarlijk, maar is het buitenspel geconstateerd van Dmitri Kombarov een van de tweeling in het team van Spartak Moskou. Eerste helft dus uh, helemaal in het teken van Ajax. Ja, dan moet de bal buiten het strafschopgebied worden gespeeld. Dat is niet zo slim van al de wereld. En nu uh, doet uh, Stecklenburg het naar de andere kant. De bal werd even in het strafschopgebied geraakt. En dan heb je scheidsdat als zeggen. zich redden. Dan moet hij opnieuw worden genomen. Ook al scheelt het maar 20 seconden. Uh, het, we zitten bij... De wedstrijd de richting de kwartfinale, de laatste acht. Maar volgende week volgt ook nog de uitwedstrijd voor Ajax in Moskou. Waar de temperaturen, ik heb maar even voor de zekerheid gekeken... al wat uh, beter zijn dan toen Twente daar speelde. Nu is het gewoon net als in Nederland uh, rond de 5, 6, 7 graden overdag. Vrije trap voor Ajax, omdat Eriksen in de rug wordt gelopen. Wordt de bal even weggegooid. Daar heb ik van de week iemand, uh, uh, omdat hij de bal wegtrapte, een gele kaart voor zien krijgen. Van Persie werd ook nog rood de vrije trap genomen... Ajax gaat gewoon weer verder, waar het gebleven is met een uh, uh, aanval Bastigler. Nee, uh, ik ga eerst even luisteren naar onze grote vriendje Roer Stophorst. Ja. ja, je had ook mogen doen hoor. Maar goed, inderdaad, de bal rond ook in uh, Enschede. Ten te zijn het, Bastigler. Ik vond je aankondiging van Andy beter in gezegd. Tuurlijk. <laughs> Uh, drie minuten gespeeld in de tweede helft. Twente die 1-0. Dat is de goal van de Jong na 26 minuten. Enorme kans voor Chatby in de eerste seconden echt van deze tweede helft. Na een vrij schot van Theo Jansen kreeg hij de bal op een meter of sessie van de goal. Redelijk vrij, maar schoot ruim naast. Nu weer Chatby. Vanaf de rechterkant indraaiend met links zoeken naar de verre hoek. Maar de bal gaat voorlangs. Zo laat Twente eigenlijk twee keer in korte tijd wat van zich zien. En dat is al net zoveel als in de hele eerste helft. Toen de bal er wel ging via de Jong werd Twente voor het overige behalve een losse vlotte van Theo Jansen voorlangs. Niet zo heel veel te vertellen had. En die daaromheen dus toch wel twee, drie behoorlijke mogelijkheden kreeg. Zo even trouwens weer bijna één na knullig balverlies achterin van Rosales. Die een brede paasje van Douglas niet op waarde schatte. En dacht die kan ik wel even achter de standbeen langs meenemen. Dat mislukte. kwam op zijn hak. En dan leverde er nog bijna een kans op voor Zenit. Dat de bal heeft via, daar is hij weer, Ionov aan de rechterkant van het veld. Anjukov de rechtsback dendert er dan weer overheen. Die staat nu rechts buiten. Ionov wordt van de bal gezet door Buizen. Buizen wordt teruggefloten door Klettenburg. En een vrij schop voor de Russen is een feit. Die is inmiddels genomen ook. Shirokov alweer aan de bal. En die speelt de bal dan uh, wel naar voren toe. Maar er zit dan het been van Bayrami tussen. Gaat de bal opnieuw over de zijlijn. En mag Anjukov gaan gooien. Anjukov, de aanvoerder, rechtervleugelverdediger, vindt Dani... Die nog net buiten het strafhofgebied staat. Douglas is daar als Twente bewaker bij. Danny wilde buiten omlangs. Krijgt een klein duwtje van Douglas. En opnieuw een vrije schot. En dan heeft die scheidsrechter in de eerste helft eigenlijk alles laten gaan. En telkens gedacht dit kan wel. En nu gaat hij plotseling voor ieder wissewasje fluiten. Kleine duwtjes links, kleine duwtjes rechts. En twee keer blaast Klettenburg vol overgave op zijn fluit. Ik denk overigens dat hij strikt genomen nu wel gelijk heeft. Maar komt wat vreemd over. Naar de momenten die hij dus wel door gaan in het eerste bedrijf. Vrij schop, Zenit, 50ste minuut. Twente staat voor met 1-0. Dat is wat tegen de verhouding in, omdat Zenit beter is geweest. En Lazovic, de Servier, staat achter de bal. En bijna het hele elftal van Zenit in het De bal wordt op de rand neergelegd voor Ionov. Die draait, schiet op de vuisten van Michailov. Goede redding van de keeper, die woest dus op zijn verdedigers. Die daar met alle mensen in dat strafschopgebied staan... Maar eigenlijk niemand een uh, oogje had gehouden op die Ionov. De bal komt alweer. Daar is Ionov weer een speelbaar. Legt hem nu terug voor Lazovic. Die wel uh, de bal kan aannemen tussen twee spelers van Twente. Maar de derde is omdat dan toch te machtig. Dat is Jansen. Komt er een Twentse uitbraak als Jansen tenminste goed past. Maar dat doet Jansen niet. Want de bal blijft buiten het bereik van Luc de Jong. 51ste minuut. Twente 1, Zenit 0 in Enschede. Ik denk dat uh, Jan Vertongen, ik zit uh, naar de herhaling te kijken. Goed wegkomt. Nou, hij maakt de overtreding inderdaad uh, een gele kaart waard. Het leek een beetje alsof hij met twee voeten naar voren sprong. Toen hij de bal even kwijtraakt, hij krijgt een gele kaart. Uh, dat is terecht en uh, meer ook niet. Vertongen, dus de eerste man uh, bij Alex met geel. Succi heeft er ook al gehad. als de centrale verdediger van uh, Spartak Moskou. Toen er enorm door Alex uh, gevoeterd wordt tegen de medespeler Carioca, uh, Ook een Braziliaan, dus dat doen ze lekker in het Portugees omdat hij de bal kwijtraakte op een prettige plaats voor Ajax. Maar moest er een overtreding worden gemaakt door diezelfde Alex... En Alex krijgt geen gele kaart. Wel een vrije trap voor Alex. Die ondertussen genomen is. Tobi al de wereld. 0-0 de stand. 6,5 minuut in de tweede helft. Met de bal breed naar Vertongen. Zoeken naar een vrije man. Maar dat is moeilijk omdat er 2, 4, 6 man achterin lopen bij Spartak Moskou. Elke aanvaller van Ajax heeft minimaal één man op zijn, op zijn lip zitten. En dat is wat lastig als de bal naar voren gespeeld wordt en opgevangen wordt door Alex. Alex speler van Spartak Moskou speelt de bal naar Djuba. Djuba de spits, helemaal teruggetrokken, halverwege de eigen helft. Probeert de bal breed te geven. is geen goede bal, want er kan uh, iemand tussen zitten. En dan is dit een forse tackle niet bestraft van uh, McGeady. Het spel mag dus verder gaan. Alex heeft de bal, speelt de bal breed, doet het nu zelf niet goed. En dan wordt hij geholpen door Ipson. Maar ook die doet het niet goed. Wordt van de bal afgelopen. En dus kan Ajax in de aanval gaan. Nou is wat snelheid via de linkerkant. Via Deli blind Naar Ebisidio, Ebisidio op de helft van Spartak Moskou. Flink aangepakt door Kombarov. Daar zit je altijd wel goed mee. Omdat er een tweeling staat. Die Kombarov heet bij Spartak Moskou. Gaat de bal naar de rechterkant. Naar Soleimani. Soleimani. Bal via de knie opgevangen. En even terug naar Van der Wiel. Van der Wiel. Met de andere Kombarov tegenover zich. Speelt de bal naar Soleimani. Soleimani terug naar Van der Wiel. Van der Wiel. Met Kombarov gaat uh, er langs, maar vindt dan Alex op zijn weg en is de bal dan kwijt. Kan er omgeschakeld worden door Spartak snel, nou redelijk snel. Als de bal naar de rechterkant gaat naar Megidi. Megidi nog altijd lopen met de bal halverwege de ajax speelt de bal naar Dimitri Kombarov. De... Uh, links uh, uh, buiten die nu rechts uh, staat, speelt wel breed naar Alex. Uitkijken geblazen voor Ajax als Alex schiet, maar dat is een simpele prooi voor Maart Stekelenburg. En dus blijft het hier ook na 53,5 minuut. Oftewel 8,5 minuut in de tweede helft. 0-0 bij Ajax Spartak Moskou. Zet er altijd op een 1-0 voorsprong tegen Zenit. Door de goal van de Jong. Warmlopers hebben zich aan eens deze kant gemeld. Langs de, zijn, langs de zijlijn. On ontwaren we daar. Dat lijkt me Ola John. En daar loopt ook Mark Janko. Ja, zijn vervanger De Jong in de punt van de aanval scoorde. Die heeft dus per definitie een goede avond. Dat ziet er naar uit dat we Janko ook gaandeweg deze wedstrijd nog wel in het veld gaan zien. Die heeft Europees gezien nog geen goal gemaakt. In de competitie, dat weet u, zijn het er 14, maar Europees nog 0. Voor De Jong was dit Europees alweer zijn derde van dit seizoen. Zenit valt aan, aanval loopt spaak. Wisserov geeft de bal een ramp naar voren. Die bal komt dan in de voeten van Fernando Mera. Die de bal eigenlijk alleen maar rustig kan breed leggen, dat doet hij. In de richting van Sirianov. Sirianov zoekt meteen de diepte. Lazenfiets vindt het hoofd van Douglas die de bal op de rand van de stadsgebied wegkomt. Bairami is wat onrustig aan de bal vind ik met tijd en veilen. Ook nu maakt hij eigenlijk weer de verkeerde keuze. Krijgt de bal weliswaar met een hobbeltje aangespeeld. Maar wil hem breed geven naar de zijkant. Daar staat niemand meer. Ingooi voor zeen niet. De bal rolt inmiddels alweer. Weggewerkt uit de verdediging nadat hij daar vrij snel weer naartoe kwam door Brama, Meegenomen dan door Jansen. Die wurmt zich wel langs één maar niet langs twee tegenstanders. Steekt nadat hij een klein overtredentje maakt of verontschuldigend de hand op. Maar Zenith heeft de bal. Maar een hele zwakke paas dan van Meira van achteruit. Geeft dan Twente plotseling de bal weer terug. Hij voelde zich blijkbaar wat opgejaagd de door de aanwezigheid van Luc de Jong. Halverwege de Russische helft. En dat levert dan Twente heel makkelijk en goedkoop de bal op. In het begin van deze tweede helft. Tiende minuut van het tweede bedrijf. Banda de Jong neemt hem aardig mee. Jansen goed teruggelegd naar de Jong die dan de tegenstander voorbij moet. En dan wordt neergeschopt door Fernando Mera die een gele kaart krijgt. Nou dat lijkt me wel het minste. Zo hebben de twee centrale verdedigers van Zenit allebei geel achter de naam. Alves in de eerste helft en Mera zo even. Het veld van Enschede ondervindt nog de grootste schade van deze schop die de Portugees uitdeelt. Want de Jong wordt daar behoorlijk geraakt, dat zeker. Maar het veld, daar vliegen de pollen. Hier werkelijk onder oren. Nou is dat veld er net voor heel veel geld ingelegd. Dus ik denk dat Joop Munsterman om meerdere redenen nu met afgrijzen even de andere kant op kijkt. Mera op de bon. Tweede centrale verdediger dus van Zeeniet, Een gele kaart op zak. En Twente een vrije schop. Nou ligt die bal wel klaar voor Jansen. Die staat er ook wel achter. Maar hij ligt ver. Hij ligt heel ver. De bal van Theo Jansen. 35 meter, minimaal, beetje aan de linkerkant. En dus de gesproken zoeken naar koppers, dat gaat er inderdaad gebeuren. Bal wordt weggekopt door die Portugezen, dan door Chakli geschoten. Bal gaat erin! Het is niet Chakli, van Lanzaad. En Lanzaad die het de benen met zijn linker doet. Ja, dan staat iedereen op het verkeerde been. Dus de commentator, maar ook de doelman in de uiterste hoek. Maar dat Lanzaad die afgeslagen bal op zich af ziet komen en zich toch afvraagt. Waarom er eigenlijk geen Russische buurt staat. Nou dan maar schieten en de bal verdwijnt in het doel. Het is de derde serieuze doelpoging van Twente in deze wedstrijd. Het is de tweede goal. Danny Landzaat zet Twente in de 56 e minuut op 2-0 tegen Zenit. Ongelooflijk. Ajax 1-0 achter tegen Spartak Moskou. Alex krijgt een klein beetje ruimte en schiet met links prachtig in. Ik kan niet anders zeggen hoor. De kansen die Ajax krijgt worden niet benut. En Spartak Moskou eerste mogelijkheid in de tweede helft. Prachtig vrijgemaakt. Heel mooi ingeschoten. Heel mooi doelpunt. Ik kan niet anders zeggen. Uh, maar het is wel volkomen tegen de verhouding in. Wellington gaat nu trouwens komen. De normaal spits van uh, Spartak Moskou tijd geblesseerd geweest. Braziliaan en eruit gaat een andere Braziliaan, Ipson. Maar het leed is al uh, geschiet voor Ajax door dat doelpunt, dat prachtige doelpunt van Ajax. En nu moet er echt hard gewerkt gaan worden door de Amsterdammers. Unieke mogelijkheid kregen een minuut of drie geleden uh, Demi de Zeeuw. Prachtig balletje van Ebisilio richting de Zeeuw. Maar de kopbal van de Zeeuw ging recht op de vuisten van Dikan. André Dikan, de keeper van Spartak Moskou. Die langzaam maar zeker uitgroeit tot de grote held van Rusland. Als balbezit weer voor Ajax. Natuurlijk is, ik denk dat dat 80-20 is zo'n beetje... In deze wedstrijd. Maar van die 20% is uh, Spartak Moskou wel het meest effectief. Eén kans, één doelpunt namelijk. Balbezit voor Spartak Moskou. Bal gaat naar voren richting Wellington. En, uh... Uh, die staat buitenspel. De andere man Juba. En dus een vrije trap voor Ajax. Ja, Ajax heeft nu opeens haast na 58 minuten spelen. 13 minuten in de tweede helft. 0-1 in het voordeel dus van Spartak Moskou. Helemaal uit het niets. Alex, de aanvoerder, die scoort. Balbezit Deli blind. Gaat uh, in de diepte zoeken. Nee, hij houdt de bal even bij zich. En brengt hem dan breed bij de Zeeuw. De Zeeuw terug naar Vertongen. Vertongen, terwijl het publiek er maar eens achter gaat staan. Overigens niet uitverkocht. Tegen Anderlecht zaten er veel meer mensen in de arena dan nu. Ik schat zo'n 26.000 uit uh, die afgekomen zijn op deze wedstrijd. Eigenlijk onbegrijpelijk. Je zit toch bij de laatste 16 van de Europa League. En je laat je team zo in de steek om het zomaar te zeggen. Het kost wel aardig wat centen als de Zeeuw weg is. De Zeeuw nog altijd in balbezit. De Zeeuw gaat hij schieten. Nee, brengt hem breed naar Soleimani. Soleimani halfbal kwijt. Begrij krijgt hem toch bij Ebesilio. Maar Ebesilio krijgt hem niet terug bij Soleimani. En dan kan Spartak Moskou uitverdedigen. En staat het hier 1-0 voor Spartak. Moskou tegen Ajax. Veel betere berichten krijgen we van Bas Stigler steeds uit Enschede. Zeker als Michailov een voorzet van Urenhof pakt... voordat aanstormende Russische aanvallers hun voet tegen de bal kunnen krijgen. Twente staat met 2-0 voor tegen Zenit. Dat is ruim beloond. Gezien de moeite die Twente heeft met de tegenstander... in de grote fase van de wedstrijd is Zenit toch echt beter geweest. Laat de jong voor de rust en landstaat zo even scoorde... Het enige tegenvalletje voor Twente is dat Douglas zo even een gele kaart krijgt. Volkomen onnodig. In de middencirkel motorbenen houdt hij de tegenstander licht vast. Krijgt geel. Hij stond op scherp. En dan mag hij eindelijk weer eens een keer meedoen. Maar is hij er voor de terugwedstrijd nog aan ook. Daar komt Zee niet weer. En de paas vanaf de rechterkant gaat in de richting van Lazovic. Die zijn voet wel uitsteekt. Maar niet met de bal kan komen op het paasje van Danny. De bal in de handen van Mikhailov 2-0 is een resultaat waar Twente vooraf alleen maar van kon dromen. Maar 2-1 werd natuurlijk al ogenblikkelijk weer een ander licht op de zaak. Het is voor Twente dus zaak om zeer attent en verstandig te blijven spelen in het resterende half uur van deze wedstrijd. Want de buiten is alles behalve binnen. Overtraining gemaakt door aanvoerder in rechtsback Anjukov op Bairami. En een vrije schop voor Twente. Een meter of twee over de middenlijn. Waar Buizen zich nu voor kop melden. De vraag is nu waar kan Buizen met die bal naartoe. Voor de goal melden zich nu wel Chadli en de Jong. Jansen daar kort achter, zodat buis eigenlijk maar één in kan. En dat is die bal daarna versturen. Dat doet hij ook. Chadli ziet de bal op zijn heen gaan. Die bal landt op de penalty stip. En met een klein stuitje komt hij dan in de handen van Malafeev, de doelman. Die snel uitgooit. Uh, ja, Zenit zal zich toch nog wel eens achter de oren krabben. Dat het met name in de eerste helft toch twee, drie riante mogelijkheden onbenut heeft gelaten. Die kopbal dus van Bruno Alves, vlak voor rust. De open kans voor Danny. Die overschoot vanaf de rand van het strafkompgebied. Geen tegenstander meer in de buurt. Nog een bal van de lijn gekopt door Rosales. Kortom, voldoende gebeurt daar. Maar Twente heeft het doel nog altijd schoongehouden. Maar daar komt ze niet weer. Wier, Ionov, die de bal nu heel makkelijk verspeelt. Dan Douglas, die gaat lopen met de bal. Is dat verstandig? Nou, zo wel. Omdat hij de bal op het juiste moment en even bij Landzaad. Landsaat neemt de bal ongelukkig aan. Speelt hem dan achter Jansen. Die moet teruglopen om de bal op te halen. dan verplaatst naar de linkerkant van het veld. Buizen geeft hem mee aan Chatli. Vlag blijven naar beneden. Chatli geen buitenspel, maar komt buiten het uit. Hij moet dan proberen onder druk van tegenstanders. Dat is een van die Portugezen nu toch weer die bal voor die goal te krijgen. Dat lukt niet. Fernando Mera pakt hem de bal eigenlijk vrij makkelijk af. En zo mag Zenit gaan uitverdedigen. 60 minuten zijn we gepasseerd. Twente staat voor tegen Zenit met 2-0. Dat zijn mooie cijfers in Enschede. En Ajax staat 1-0 achter tegen Spartak Moskou en voor in corners. 11-0. Nu dan. Schiet hem maar eens een keer. Nee, hij doet het nog niet. EBC gaat naar de achterlijn. Bal voorgeven. Wat een kans hebben we net weer gezien. Bal wordt niet goed voorgegeven. Opgevangen door de Zeeuw. De Zeo Zeeu in de buurt van de cornervlag probeert zich vrij te spelen tussen twee man. Twee te veel, want hij is de bal kwijt. Maar wat een kans hebben we weer gezien voor uh, uh, eerst Soleimani en daarna voor de Jong. De Jong die de bal voor het inkoppen had, niet goed timede en de bal op de schouder kreeg. En zo ging de bal naast het doel, terwijl hij toch redelijk vrij kon inkoppen. 1-0 Spartak Moskou. Mooi doelpunt van Alex. Maar dit gaat Ajax bekopen Al die kansen die gemist worden. Alhoewel ik denk dat ook in een uitwedstrijd tegen dit Spartak Moskou... dat zoveel minder is dan Ajax. Er uh, goede mogelijkheden liggen. Want de 1-0 e is volkomen tegen alle verhoudingen in in deze wedstrijd. De 1-0 e voor Spartak Moskou. 62,5 minuten gespeeld. Balbezit voor Tobi Aldewereld die de bal breed geeft. Naar Jan Vertongen. Vertongen terug naar Aldewereld. En uh, weer is het alles en iedereen van Spartak Moskou. In de verdediging staan vier man met vlak daarvoor nog... Drie man en dan heb je één of twee spitsen die nog een heel klein beetje naar voren spelen. Maar voor de rest is het niet veel. Bal goed de diepte in, de richting de zeeuw. Net niet bereikt, opgevangen door Makiev bal naar voren. rammen. Juba eh, krijgt de bal dan wel op zijn hoofd. Maar vindt helemaal niemand in zijn buurt. Gaat terug naar zijn eigen helft. En vindt daar dan eh, een medespeler in Carioca. Carioca, bal de diepte in het buitenspel van Wellington. Maar het balbezit is voor Ajax. Dus wordt er voor de snelheid van het spel doorgespeeld. Balbezit Ajax. Ajax dat nog 28 minuten heeft om iets te doen aan de 1-0 achterstand. En het zou toch wel eh, alleen al vanwege de gerechtigheid zijn als dat gebeurt. 1-0 achter dus tegen Spartak Moskou. Twente 2-0 voor tegen Zenit. 62 minuten gespeeld. De Tuckers komen via Rosales. Voorzet. Daar is Chatli. Daar is Chatli niet, want de bal stuurt er overheen. Twente krijgt in de tweede helft meer mogelijkheden. Omdat ook Zenit wat gaten laat vallen. De ploeg wil naar de 2-0 achterstand. De goal zo even van Lanza. Toch wat meer naar voren. Dat leverde zo even wel een 100% kans op voor Lazovic. Na een goede actie vanaf de linkerkant van Danny. De bal kwam voor. Lazovic wilde de bal aannemen. Dat deed hij wel, maar deed dat slordig. Zo springt de bal op een meter of vijf van het doel. Ietsje te ver van zijn voet, zodat Michailov erop kon duiken. En Lazovic geen kans meer zag om de bal achter de keeper te tikken. Maar het is de zoveelste grote mogelijkheid voor Zenit. Dat dus nog altijd achterstaat met 2-0 in Enschede. Aan de linkerkant komen ze weer, de Russen, via Lukovic. Die de bal dan uh, vervolgens voor moet gaan geven. Tegenwoordig uh, of bijna bij de achterlijn aankomt nu. Danny meldt zich dan ook maar voor dat doel. Dat is dat ook. Maar Lukovic heeft wel heel veel tijd nodig. Verspeelt dan de bal aan uh, Rosales. En dan gaat hij over de zijlijn. 63 minuten. Twente 2, Zenit 0. Amsterdam weer. Andy. 0, Ajax 1, uh, Spartak-Moskou uh, Spartak <laughs> Spartak natuurlijk, na 65 minuten spelen. <tieft> balbezit voor de Russen, maar niet voor lang, zoals het balbezit eigenlijk zelden voor lang was. Nu hebben ze de bal wel even terug, maar dat geldt maar voor twee schijven. En dan heeft Ajax alweer balbezit, nu via al de bal naar de rechterkant. Naar Van de Wiel, van de Wiel terug naar Al de Wereld, Al de Wereld, Vertongen. En zo is het schuiven wel. We hebben net weer een enorme mogelijkheid gezien voor uh, Sim de Jong. Maar het zit hem ook niet mee. Dan raakt hij de bal niet goed. Dan is er een keeper die in de weg ligt. Maar het uh, doel heeft hij nog niet kunnen halen. Uh, de bal wordt hard over de zijlijn getrapt door Kombarov, de rechtsback. Hij zorgt ervoor dat... Uh, Ariks mag gaan gooien, ingooien en doet dat uh, richting de Jong. Maar die wordt uh, van de bal afgelopen en dus kan er overgenomen worden. Ook omdat de Jong een overtreding maakt uh, door Spartak Moskou. Vrije trap is genomen, maar moet opnieuw worden genomen op een... Uh plek een meter of vijf naar achteren vindt scheidsrechter Greven, die het uh, niet echt heel moeilijk heeft, heeft een paar gele kaarten gegeven en die waren allebei terecht. 65,5 minuut gespeeld in deze wedstrijd. Ajax 0, Spartak Moskou 1. Kan niet vaak genoeg zeggen, het is tegen de verhouding in, maar toch, het staat daar, dan moet je je kansen maar benutten, zal ook Frank de Boer uh, zeggen. De vrije trap wordt nu genomen door die kant, de keeper. Van 33 jaar. De Oekraïner die de bal naar voren ramt. En die bal komt terecht bij Wellington. Wellington kopt de bal wel, maar die gaat helemaal naar de zijkant. Wordt dan nog binnengehouden. En dan kan. Juba, de bal spelen, is er een overtreding gezien van Demi de Zeeuw op Kombarov. En dus een vrije trap, halverwege de helft van Ajax voor Spartak Moskou. Het wordt wat rustiger in de arena. Zou het te maken hebben met de stand? Ik denk het wel, want Ajax staat 1-0 achter tegen Spartak Moskou. Zenit gaat foutjes maken in Enschede, waar Twente met 2-0 voor staat in minuut 66 van de wedstrijd. Zou dat dan toch de vermoeidheid zijn, omdat de club nog niet in de competitie zit. Het ontbreekt toch wat aan ritme, dat zagen we de vorige ronde ook tegen Rubin Kazan. Dat goed speelde, maar naast 60, 70 minuten was de pijp daar leeg. Zou dat met C niet ook zo zijn? De ploeg komt wel weer met de Portugezen van achteruit. Meira stuurt de bal naar de linkerkant van het veld. Lukovic neemt mee. Lazenfiets wacht op zijn kans. Die heeft hij dus al gehad. Maar krijgt wel weer de bal op. 18 meter voor de goal. Wisselof trapt de bal dan weg als Lazenfiets slordig aanneemt. De Jong verliest het kopduel van Bruno Alves. Maar de bal wordt in de voeten gekopt van Chadli die aan de rechterkant weg mag. Ook Theo Jansen komt nu mee. 3 van Twente, 4 van Zenit, 5 van Zenit, 6 van Zenit. En dan gaat de bal nog terug naar Brama. Open is de vaart eruit. Dan komt ook Douglas zich melden op de Russische helft. En mag Twente weer eens voor het eerst eigenlijk in een minuut of 4, 5... Met veel mensen op de helft van zee niet komen, Chat die weer, daar begon het en daar gaat het nu verder aan de rechterkant van het veld. Zijn voorzet. Komt dan tegen de rug aan van Sirianov. Of via deze Sirianov, de oudste speler aan de kant van Zenit, 33 jaar oud. Gaat de bal over de zijlijn en mag 20 gaan gooien. Dan krijgt Chaddy daar met Landzaad of Rosales is dat opnieuw de bal. Dan gaat hij nu recht voor de goal naar Landzaad. Die zich opgejaagd voelt door twee tegenstanders. Wegdraait de bal nog mee. Geeft ook aan de Jong. De Jong, 20 meter van de goal, schiet in de verre hoek. Maar de keeper ligt daar goed. Malaveev kan de bal zonder al te veel problemen vangen. 67 minuten. Twente 2, Zenit 0. Het is nog altijd rooskleurige berichten. In ieder geval cijfermatig uit Enschede. En niet uit Amsterdam. Want uh, het staat 1-0 voor. Spartak Moskou tegen Ajax nog te gaan. Minuutje of 22,5, oftewel een kwart wedstrijd. En dat moet toch kunnen dat er een doelpuntje ingaat. Onwillekeurig ga je denken: wat zou er zijn gebeurd? Als met uh, Suarez die weg is, El Hamdoui die weg is, waar je overigens niemand iets over hoort zeggen hier. Uh, ook niet bij het publiek. Je ziet geen spandoek hangen, helemaal niets. Hij wordt uh, redelijk doodgezwegen. Maar toch een echte uh, uh, scorende spits. Ja, je weet het niet. Uh, dat is, zit allemaal in de sterren. Balbezit voor Ajax via een vrije. trap. bal gaat naar de dan naar Blind. Speelt hem even terug naar Eriksen. Eriksen uh, zoeken. Maar naar het tempo ligt wat lager bij Ajax. Ook bij Eriksen. Dus gaat het via Vertongen. En al de wereld, al de wereld weer terug naar Vertongen. Ja, alles staat uh, achterin bij uh, uh, uh, Spartak Moskou. En dus zul je uh, iets uh, leuks moeten zien te vinden. En dat gebeurt ook als de zeeuw weg is. De Zeeuwe, bal voor. Ah, net iets te hard. Net iets te hard. Dat is jammer. Want uh, nu kan Eriksen er net niet bij. Dat is, het is ook echt de avond van de net niet gevallen hoor, voor Ajax. Een net niet avondje. Heel veel kansen. Heel veel mogelijkheden. Dit zit daar tussenin. Tussen een kans en een mogelijkheid. Ik wil het nog zelfs eerder een kans uh, vinden. Want de bal wordt voorgegeven. En als hij ook maar een halve meter minder scherp is. Dan heeft Eriksen hem woord intikken. Nu maakt Wellington een overtreding. Of nee hij staat zelfs buiten spel. En dus mag Ajax een... Uh... Een vrije trap gaan nemen. Maar dit was weer zo'n mogelijkheid waarvan je zegt die bal moet er gewoon in. Overigens Wellington krijgt een uh, uh, gele kaart omdat hij... Uh, ze elleboog gebruikte bij het duel met Jan Vertongen die pijn heeft aan het hoofd. En uh, nu zegt hij uh, ik heb ze niet achter mijn elleboog uh, scheids. Ik uh, raak hem ook niet. Hij heeft wel een enorme tattoo op de binnenkant van zijn arm staan. Misschien dat hij die wilde laten lezen aan Jan Vertongen. En dat daar heel toevallig ook zijn elleboog bij uh, te pas kwam. Vertongen kan gewoon verder voetballen. Heeft nu zelfs balbezit in de middencirkel. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Deli Blind. Blind, de bal naar voren, naar Ebesilio. Ebesilio, weinig van gezien de afgelopen 20, 25 minuten. Buiten een aardige bal op Demi de Zeeuw. Maar voor de rest nog weinig van de jongeling aan de linkerkant gezien. Wisselt ook weinig af met Soleimani. Nu is het balbezit voor Eriksen, die ertussen zit. Eriksen maakt de versnelling, gaat aan de linkerkant er langs. Nu moet de voorzet goed komen. De Zeeuw probeert ruimte te maken. En dat lukt dan net niet. Gaat de bal via een spart verdediger over de achterlijn krijgen we weer een hoekschop. Hoekschop nummer 12. 12-0 in het voordeel van Ajax in hoekschoppen. Maar 1-0 in het voordeel van Spartak in doelpunten. En daar gaat het om in dit spelletje. Hoekschop natuurlijk via Eriksen vanaf de linkerkant. Daar komt die hoekschop hard en laag. Komt voor het doel, gaat voorbij alles en iedereen. En over de zijlijn aan de rechterkant inworp wel voor Ajax. Maar het staat met nog 20 minuten te gaan. Nog altijd 1-0 voor Spartak Moskou door het doelpunt van Alex. Vers bloed in het helftal van Zenit. Dat 2-0 achter staat in Enschede. Terwijl Brahma nu een bal wil wegtrappen uit zijn eigen niet En bijna zijn eigen doel komt. Die bal gaat op de lat. Michailov steekt nog wel zijn handen uit. Maar die bal is blijkbaar zo vreemd aan een vlucht bezig. Dat ook de doelman zich daar wat op verkijkt. En uiteindelijk de bal op de bovenkant van de lat ziet vallen. Nou heeft hij zijn hand er wel achter. Dus erin kan hij niet. Maar het levert een hoekschap op, op voor Zenit. Twente op 2-0. 70 minuten gespeeld. bal komt voor het doel. Wordt weggekopt door Landsaat zonder enig probleem. Hij komt dan weer aan de linkerkant terecht. Er staan er nu van Zenik nog vier in dat Twente strafselgebied. Dan wil Danny naar de bal toe. En daar is hij gauw nog met een fenomenale redding. Op een inzet van Lazovic. Een bal waarvan je zegt hij zit er al in. We tellen hem al. Maar een formidabele reflex van de doelman van Twente voorkomt een Russische goal. Of liever een Servische. Want Lazovic telde hem ook al met een over omhaal van 6 meter. Maar hij krijgt er nog een hand achter. Nikola Michailov. Prachtige redding. En heel belangrijk in deze fase van de wedstrijd. Nog 19 minuten. En zo blijft het 2-0. De Russen dus met twee wissels. Eén wissel wil ik dan nog noemen. Dat is Hoesti. Die in de ploeg is gekomen. Een Hongaar. Een oude bekende van Arnold Brugging. Ze speelden nog samen bij Hannover. En hij moet dan het schip vlot gaan trekken. Het schip dat ze niet heet. Maar komt dat er nog van als Michailov zo staat te keeper? Het zou voor Twente fantastisch nieuws zijn. Het blijft dus 2-0 met nog een minuut of 18 te gaan. Het vreemde bij Ajax tegen Spartak Moskou is dat Ajax wel 1-0 staat en nu weer in de aantal gaat. Maar eigenlijk de sterkere ploeg is en ook met die 1-0 achterstand blijft komen en pompen. Ebesilio, nou doe het eens jongen. Ebesilio haalt uit en schiet de bal. Net niet erin. Oh, Hoe haalt hij hem eruit die keeper? Het is echt niet te geloven. Die, die kan, die haalt alles eruit op dit moment soort Michailov van FC Twente. Nu deed hij het weer op een hele onorthodoxe manier. Met zijn linkervoet. Ik denk dat hij het niet eens gezien heeft. De bal gaat langs een verdediger. En komt dan nee op zijn linkerarm. Met een mooie redding. Kan hij anders zeggen. Uitstekende keeper. Die 33-jarige Oekraïner. Als het bal bezit weer voor Ajax is. Wat de mogelijkheden en kansen. En wat een pech af en toe. Als Eriksen de bal probeert te spelen op Soleimani. Die krijgt een beuk. dat heeft het niet gezien. Het spel gaat verder. Snel gaan staan Soleimani. Want het spel gaat verder. Eriksen speelt de de bal naar de rechterkant, denk ik. Ja, nu naar nou, Van de Wiel. Van de Wiel moet een voorzet komen. Komt een voorzet, maar gaat tegen het been van uh, Makiev En weer een hoekschop. Ik begin het wel langzaam kwijt te raken. 13, 14. Zoiets zullen het er zijn. Maakt niet zoveel uit, want die krijgt er geen punten voor. Die krijgt er ook geen doelpunten voor, terwijl er een... Uh blessurebehandeling komt van Kombarov. Nee, dat hoeft niet, want hij loopt alweer heel redelijk. Gaat Ajax voor de eerste keer wisselen. Misschien wel het probleem van Ajax. Ajax heeft geen lekkere stormram. Geen er om erin te brengen. En dus komt 1-0 erin. Gaat uh, de zeeuw eruit. en Eno... Voor de Zeeuw. Ja, dan haal je een, eenzelfde soort voetballer eruit en breng je eenzelfde soort voetballer er weer in. Je hebt geen, zeg maar, Pierre van Hooidonk, uh, Jan der of Hesseling. Zulke spelers heb je nu nodig. De hoekstop staat nog. Van Solomaan, die komt voor het doel. Wordt weggekomt uit de verdediging van Spartak Moskou. En weggewerkt. Richting de voorwaartse van Spartak. Met in dit geval die Aiden Megidi. Een aardige voetballer is dat die hier. Speelt de bal helemaal naar de linkerkant. Kan hij binnengehouden worden? Ja dat kan hij. Door Rafael Carioca. Carioca de Braziliaan. Cardioka nog altijd speelt de bal naar de linkerkant. Naar Kombadov. Kombadov probeert er langs te gaan bij Van der Wiel. Maar ja, dan heb je wel een wereldbek tegenover je. Dus dat lukt niet. Anita, niet veel gezien in deze wedstrijd. Raakt de bal het laatst. Bal over de zijlijn. Bijna 75 minuten gespeeld. Stand nog altijd in het nadeel van Ajax. 1-0. Het is langzaam maar zeker een wonder in Enschede dat Zeniet niet gescoord heeft. Want opnieuw een reuze 100% kans. In dit geval voor het invaller Faisoulim de bal na een aanval over 87 schijven. Uiteindelijk bijna het laatste raak door Lazovici Die met een mooie pirouette langs Douglas gaat. Douglas herstelt dat nog half. Met een uitgestoken been. De keeper komt. De bal springt eruit weg. Rond naar de rand van het strafhulpgebied. En daar komt die invaller Faisoulin. Maar die schiet heel zwak in de handen van Michailov. Die geen idee heeft dat hij die bal redt. Maar toevallig op de goede plek ligt. Het gaat al 10 minuten lang. Kwartier eigenlijk. Eén kant op. En alles naar dat doel van Twente. En houdt Twente daar de boel schoon. Het is nog altijd 2-0 in het voordeel van de ploeg uit Enschede. Maar van vermoeidheid is blijkbaar toch geen sprake bij de Russische kampioen. Waar we even op hoopten eigenlijk met z'n allen zouden pijp wat leeg zijn. Maar nee hoor. Want ze komen massaal en met overgave. Kwartiertje nog. Eén gooi voor Zenith. Aan de linkerkant van het veld krijgt. Uh, wie is dat? Denisov de bal. Een van de middenvelders. Er staan vier mensen in het strafhofgebied nu te wachten. Denisov speelt de bal. Maar er is een overtreding gemaakt door een andere Rus die dat dan wil herstellen. Het slachtoffer is Luc de Jong. Faizoulin, de man van de kans van zo even, heeft dan de overtreding gemaakt. En Twente krijgt een vrije schop. Ja, bij Twente is er niemand die nog haast heeft. Dat mag duidelijk zijn. Na de 2-0 van Landzaad, in de 56ste minuut van deze wedstrijd, was dat eigenlijk al het geval. Maar het is nog duidelijker geworden in de fase daarna. Wissel bij Twente. Bij Rami naar de kans, die toch vanavond een aantal aardige dingen heeft laten zien. Een moeizame start kende in Enschede na zijn komst naar Nederland. Maar de laatste weken toch uh, wat aardiger is gaan voetballen. Gevaardig is, snel is. En dat nog ook wat vaker laat zien. En Ola John komt dan voor het laatste kwartiertje. Twente nog altijd op een 2-0 voorsprong tegen Zeeniet. Maar vecht tegen de Russen. En hoop maar dat ze die zo ver mogelijk bij dat doel vandaan houden. Ja, 0-1 bij Ajax tegen Spartak Moskou en ook hier nog een kwartiertje te gaan. Hele andere berichten. Oeh, dat is een uh, forse steeds Daar mag je geel voor geven. Gaat hij ook doen aan uh, Rojo, de Argentijn, die de overtreding maakte. En uh, Sim de Jong was het uh, slachtoffer, ligt nog steeds op de grond, maar komt nu overeind gekrabbeld. En uh, was een uh, pittige overtreding. De vrije trap vanaf de rechterkant. En zou je gaan praten over een slotoffensief? Dat slotoffensief is eigenlijk ingezet vanaf seconde nummer 1 in deze wedstrijd. Want Ajax is constant in de aanval geweest. Heeft uh, uh, veel beter gevoetbald. Maar staat 1-0 achter door dat doelpunt van Alex in de 57 e minuut. Nu de vrije trap van Soleimani richting tweede paal. Makkelijke vangbal. Zo'n slechte vrije trap is dit. Want dit... Uh, dan moet je hem of heel hard schieten richting die tweede paal, of proberen de medestander uh, te bereiken. Nou, beide was, uh, daar was geen sprake van als Ajax de bal heeft via vertongen. Want uh, Spartak Moskou heeft deze wedstrijd alleen maar verdedigd. Nu is het de uh, Eriksen die probeert Siem de Jong te bereiken. Lukt niet. Wordt opgevangen door Alex. Handen breed van waar moet hij naartoe. Maar Alex is een mooie, hele goede voetballer. Wordt van de bal af. Uh, gezet. En dan krijgt Eriksen daarvoor een gele kaart. Jongen, jongen, jongen. Ik, uh, ja, ik heb aardig wat al alweer gezien de afgelopen weken. Onbegrijpelijk dat hij hiervoor... Kijk, ja, dat je fluit voor een overtreding. Ja, het is even aan het shirtje trekken. Even vasthouden en dan meteen een gele kaart, alsof hij iemand uh, naar het leven staat. Nou, belachelijk een gele kaart voor Christian Eriksen, maar hij krijgt hem. Hij neemt hem lachend in ontvangst en zal hem aan de uh, muur gaan hangen als er balbezit is, want zo kun je voor elke vrije trap echt een gele kaart gaan geven. Balbezit voor Spartak Moskou, maar niet voor lang. Goed werk van 1-0. Bal tussen twee benen, Noemen wij dat vroeger. Dan krijg je een vrije trap en dat krijgt Ajax dan ook. En die vrije trap gaat Tobi al de wereld nemen. Nu heeft Ajax wat meer haast. Zal ook moeten, want met nog 11 minuten te gaan... staat Ajax nog altijd met 1-0 achter. Ik uh, zie uh, balbezit voor Ajax aan de linkerkant voor EBCDO. Maar die speelt de bal weer terug naar Daily Blind. Het offensief voor zijn dat nog gaat komen, is nog niet volop in gang. Maar dat offensief is al een hele tijd in gang. Ajax staat wel met 1-0 achter. 20 staat 2-0 voor tegen Zenit. Nog maar 12 minuten te gaan. Goed, Buizel komt voor zijn man. Maar maakt een overtreding tegen Ionov. Scheidsrechter vindt dat in ieder geval. Halverwege de Russische helft. Dat voorkomt dan een uitbraak van Twente. Dat de afgelopen minuten toch wel een paar keer weer in de buurt van dat doel van de tegenstander is geweest. Omdat het wel nog met de laatste restjes energie die het nog even druk zet. De tegenstander opjaagt. Dan blijkt toch ook niet wel gevoelig om fouten te maken. Veel meer in ieder geval dan in de eerste helft is gebleken. Paul bezit nu wel voor de Russen via Bruno Alves, de Portugees. En dan maar zoeken naar verse mensen op dat middenveld. Faisoulin wordt daar veelvuldig in het spel betrokken. Maar kan onder druk nu van uh, Luc de Jong die verdedigen. om niet veel anders dan de bal weer terug te spelen. Nu Mera. De centrale verdediger komt nu uh, wel heel ver aan de rechterkant. Achtervolgende Theo Jansen is nu zo het rechtsbuiten een voorzet geven. Dan is hij eigenlijk wat te statisch voor. Dan nou heeft hij de pech dat hij de bal tegen Theo Jansen aanschiet. Of Theo Jansen heeft het geluk dat die bal van zijn lichaam weer terugstuiterd naar de Portugees. En via de Portugees over de zijlijn gaat. Zodat Twente er nog een ingooi aan overhoudt ook. Buizen met het achterwerk nu tegen de cornervlag aan. Hoor het publiek in Enschede. Dat toch eigenlijk ook geen rekening had gehouden met zo'n successtory. Vanavond 2-0 voor tegen de Russische kampioen. De club met een begroting van 100 miljoen. De club waar dankzij Gazprom eigenlijk alles mogelijk is. En waar spelers van 30 en 20 miljoen worden gekocht. Alsof het broodjes kaas zijn. Maar Twente staat gewoon met 2-0 voor. En Zeewiet maakt ook nu weer fouten. Want dit keer is het Lukovic die geen contact heeft met Faizulin. De bal gaat over de zijlijn. En Twente krijgt een ingooid cadeau. 10,5 minuut nog te gaan. Aan de rechterkant Rosales wil eigenlijk snel naar De Jong. Die beweegt wel even, maar niet lang genoeg. Dan gaat de bal naar Chadli. Die beweegt ook. en krijgt dan een slijding te verwerken van Bruno Alves. Die de bal speelt. Maar wel alle risico's neemt. Want hij heeft al een gele kaart op zak Bruno Alves. En gaat er van grote afstand naartoe. Met een flinke glij. Dat nogmaals is terecht. Want hij doet dat goed. Het is een correcte slijding. Hij speelt de bal levert Twente dan in ieder geval nog een hoekschop op. Maar als je even te laat bent, dan mag je met je tweede gele kaart naar de kant. Twente een hoekschop. 10 minuten nog. Twente 2-0 tegen Zenit. Dat is al een fantastische uitgangspositie. Wordt het nog gekker met een derde goal. Chutney. Wie staat dan nog meer? De Jong. Daar staat de kleine Ola John. Daar staat Douglas. En daar staat ook Viskerov. En die wachten op de indraaiende bal van Theo Jansen. Vanaf de rechterkant van het veld. Bal is te laag en wordt weggewerkt bij de eerste paal zonder enig probleem. Door invaller Hoesti. En dat betekent dat Zediet de bal weer heeft. 9,5 minuten nog te gaan. Twente Zeediet 2-0. Twint en Ajax lopen qua tijd gelijk, maar niet qua stand. Ajax 1-0 achter en balbezit voor Spartak Moskou. Ajax een beetje met de moed en wanhoop spelend. Zoveel kansen. Ik, echt, ik heb er al zeker tien gezien. En geen enkel doelpuntje weten te maken. Dat is uh, uh, treurig en droevig voor de fans van Ajax. En voor de spelers en begeleiders van Ajax. Want het staat 1-0 voor Spartak Moskou. Balbezit voor Ajax via een inborp. Frank de Boer geeft hem al snel aan uh, van de wiel. Die moet hem dan maar gooien. Het liefst wat Frank de Boer nog zelf gedaan. Maar Ajax heeft balbezit via vertongen. Het breien is weer begonnen. En dat breien is helemaal niet zo slecht geweest deze wedstrijd. Ajax heeft gewoon een puiken wedstrijd gespeeld tegen een topclub uit Rusland. Had hier gewoon met 3-4-0 moeten winnen. Maar één mogelijkheid voor de Russen. Via een fantastisch doelpunt. Kan niet anders zeggen. Van Alex zorgt ervoor dat Ajax in de problemen is. En een hele kluif zal hebben om volgende week in het Luzhniki stadion in Moskou. Voor zo'n 80.000 mensen neem ik aan een goed resultaat. Te gaan halen. Maar gezien de wedstrijd geef ik, ik Arix zeker nog uh, mogelijkheden en kansen. Want uh, zoveel uh, slechter was Ajax niet in tegendeel. Bal bezit voor Anita. Die speelt de bal naar de Jong. Goed balletje van de Jong. Solomanie, nou doe het naar de rechterkant. Eindelijk, Epicilio, Ebe Nee. Weer is het die keeper. Die kan die in de weg ligt. Weer is het die kan die ervoor zorgt dat Ajax niet scoort. En slechts een hoekschop krijgt. De boer, ik kijk naar hem op uh, de, de schermen. Ik zie zijn gezicht. Hij wordt er helemaal kotsmisselijk van, kan ik me zo voorstellen. Als die die kan de er weer prachtig uithaalt hoor. Zoals Stekelenburg ballen kan stoppen, doet die kan dat ook. corner wordt genomen. Gaat langs eigenlijk alles en iedereen. En dan moet je nog uitkijken. Voor de counter van Spartak Moskou, dat zo dadelijk weer gaat wisselen, gaat Alexander Shushukov erin komen. En uh, dan uh, gaat Ajax weer in de aanval, via Deli Blind, naar Eriksen, Eriksen naar Eno. Eno houdt de bal te lang bij zich, moet spelen, doet dat nu. Naar de linkerkant, naar Blind, Blind weer terug naar uh, Vertongen de boer haalt Ebisidio zo dadelijk naar de kant, neem ik aan. Want hij gaat ook wisselen als Eusbilis erin gaat komen. Die gaat zich nu uit het trainingspak, van het trainingspak ontdoen. Van de wiel, mooi overstapje van Anita. Bal naar Eriksen, Eriksen naar Ebisidio. Ebisidio schiet van heel ver en weer bal langs het doel. Nee, Ebisidio heeft het niet vanavond. Dat is jammer voor Ajax en jammer ook voor de fans die hier zitten. Het staat nog altijd 1-0. ...voor Spartak. Zeven minuten nog te gaan in Enschede. Twente Zenit is 2-0. Nog altijd in het voordeel van Twente. De goals van Luc de Jong en Danny Lanzaat. De eerste na 26 minuten. De tweede na 56 minuten. De eerste met het hoofd. De tweede met de voet van de rand van het strafschopgebied. Lanzaat. Wil Jansen nog even wat aan bakkelij is met de scheidsrechter. Zijn tegenstander valt in zijn rug eigenlijk vanzelf om. Zo lijkt het. De scheidsrechter geeft toch een vrije schop aan niet Leek hem wat overdreven. Vent is niet erg in de problemen geweest. De laatste 4, 5 minuten wel één keer een moment dat Twente... met iets te veel mensen voor de bal de bal verspeelde op het middenveld. En toen was de koude van niet vlijmscherp, maar de eindpaas slordig zodat het uiteindelijk niet gevaarlijk werd. Maar Prudom was woest buiten zijn de koud. Want ziet met dat soort momenten de bui natuurlijk al hangen. En weet dat je daarmee de wedstrijd volledig kan verspelen. Want 2-1 is echt een andere uitgangspositie dan dat het 2-0 zou blijven. Twente nu met Brama komt goed voor zijn man. Krijgt nog een schop mee. En dan zet ook nadat Anjoukov de schop uitdeelt. Faizouli iets te hard zijn been in het duel. Dan komt er voor Twente een vrije schop aan. Zes minuten nog maar te gaan. Douglas achter de bal. Douglas kijkt. Douglas zoekt. Michailov wijst en zegt naar voren mag het wat mij betreft. En dan wordt Luc de Jong gezocht. Die de bal met het hoofd nog wel heel aardig meeneemt eigenlijk. Wel het komt nu wel wind van Fernando Mera. Maar de bal vervolgens toch terug ziet belanden in de handen van de Russische keeper. Het is voor Twente en laat dat in ieder geval gezegd zijn wel oppassen geblazen. Ook in de laatste minuten van deze wedstrijd. Want er staan bij de tegenstander drie Portugezen in het elftal En met Portugezen en Schede weet je het maar nooit in de slotminuut van deze wedstrijd. Daar heeft Twente helaas iets te veel ervaring mee. Twente, Douglas. Aan de linkerkant ontsnapt. Tussen drie tegenstanders in. Verspeelt de bal. Nu wel zes mensen achter de bal. dus geen probleem. Zeker niet als Buizen de bal de tribune intrapt Vijf minuten nog. Er gaat nog gewisseld worden aan Russische kant. Voor de liefhebbers. Ionov naar de kant. En Kersakov erin. De wissel die ik uh, aankondigde. Eusbilis erin. En uh, Ebecilio eruit heeft plaatsgevonden. Bij Ajax. Maar ja... Uh, met alle respect, daar win je de oorlog niet mee, want je hebt twee dezelfde soorten spelers. Het enige verschil is dat nu Soleimani vanaf de linkerkant speelt. een in balbezit, brengt de bal voor het doel. En daar kan uh, Eusbidis misschien erbij komen. Nee, de bal gaat over de achterlijn via Sim de Jong. En dat is uh, jammer. Eusbidis dus speelt vanaf de rechterkant. En Soleimani vanaf de linkerkant, dat heeft wel eens goed uitgepakt in het team van Ajax. In moeizame samenwedstrijden. En zo moeizaam was deze wedstrijd niet. Want als je, laten we zeggen, tien hele goede kansen creëert. dan doe je het gewoon goed als club zijnde, als team zijnde. Maar het afmaken, dat was het grote probleem voor Ajax in deze wedstrijd. die nog 3,5 minuten op de klok heeft staan. Balbezit voor 1-0. Komt de bal naar Van der Wiel. Van der Wiel bal terug naar Stekelenburg. Ik denk dat hij drie ballen heeft gehad in de tweede helft. waarvan er eentje hij uit het doel moest halen. dat was het doelpunt van Alex. bal bezit voor van der Wiel. speelt er wel breed. naar 1-0. even wat tempo, joh. bal naar de linkerkant naar Deli Blind. Blind door naar Soleimani. Soleimani, bal weer terug naar Blind. Dat is toch wel een beetje een probleem in de tweede helft. Het tempo ging wat naar beneden. Daar waar Ajax in de eerste helft, eh, Spartak Moskou, eh, van het eh, veld af blies door hoog tempo te spelen... is dat in de tweede helft wat eh, achterwege gebleven. Nu heeft Ajax de bal heroverd, gaat de bal naar Özby. Dus aan de rechterkant de jonge Armeense Turk, eh, opgegroeid in Nederland... Uh, raakt de bal even kwijt, maar opgevangen natuurlijk weer door Ajax via Van der Wiel. Terug naar Eusbilis. Eusbilis, bal uh, voor zijn linker. Het is een, uh, een aardige voetballer, tweebenig. Speelt de bal terug naar Toby Aldewereld. En die opent naar de linkerkant, naar Deli Blind. Blind, nou, even wat snelheid nu. Bal inspelen op Eriksen. Eriksen bal doorspelen, maar dat komt niet goed uit. Bal komt bij de keeper terecht. En zo, met nog 2,5 minuten gaan, is het een beetje, uh, ja... Tegen de, de wind in plassen om het zomaar te noemen, voor Ajax. 1-0 achter door het doelpunt van Alex. 1500 meegekomen Russen. Supporters uit Sint-Petersburg zijn wat stilletjes geworden. De Twentse fans... Het maakt een lawaai. Ruim 20. Bijna 21.000 mensen in het Krolsvest. Omdat Twente er met 2-0 voor staat In de slotfase tegen Zenit. Lanzaat heel dom de bal verspeeld. 88ste minuut. En dan komen dan toch weer de Russen. Met een voorzet vanaf de rechterkant van Lazovic. En dan komt Kersjakov bij de bal. Die staat dus koud in het veld. Met, met luid applaus ontvangen. De man, kind van de club. deed het eigenlijk heel atypisch. Schiet ineens op het doel. Nu haalt er nog een hoekschop uit. Ook omdat die bal blijkbaar nog het laatste door een Twentse verdediger is geraakt. Hij deed het wat atypisch. Normaal koopt Zenit-spelers. Deze jongen komt uit de club. Ging vervolgens een paar jaar naar Sofia. Maar komt nu weer terug. En is een soort kultheld in Sint-Petersburg. Hoekschop voor Zenit. 88 minuten gespeeld. Twente 2. Zenit 0. Lazovic achter de bal. De Portugezen van achteruit weer mee. En iets kijkt of hij de bal op het hoofd kan leggen. Van wie? Van helemaal niemand. Scheidsrechter die blijkbaar toch wat twijfelde of het wel een corner was. Geeft nu bij het eerste het beste kleine duwtje dat een van de Russen, of Portugees in dit geval, uitdeelt. Meteen een vrije schop aan Twente. Fernando Mera met een cynisch applausje. Kijkt nog eens naar de scheidsrechter en gezegd: juist, dat dacht ik wel. Want iets sloeg helemaal nergens op. En dat klopte Anderhalve minuut nog. het publiek haalt opgelucht adem. En na een moment bij die hoefschop dat iedereen toch even op het puntje van zijn stoel ging zitten. Is iedereen nu maar weer gaan staan om te zingen. Michailov trapt. Twente wil dit over de streep trekken. Maar lukt dat ook? Nog anderhalf minuut plus extra tijd. Twente leidt met 2-0. Wij zitten in de negentigste minuut in Amsterdam. En Jan Vertongen wordt tot Ajax-Siet van de wedstrijd uitgekozen. En dat had de Jong moeten zijn. Niet dat hij dat in mijn ogen had moeten zijn. Maar met alle kansen en mogelijkheden had hij er gewoon twee of drie in moeten prikken. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd met balbezit voor Ajax. Nog een hoek Nee, want de bal wordt vlak voor de achterlijn weggeramd door Succi, de centrale verdediger. Maar heeft de scheidsrechter gezien een overtreding? En dus mag Ajax, omdat er eerder een overtreding werd gemaakt en hij keek deze scheidsrechter greven of Ajax er voortaan aan had, wat dus niet het geval was, mag Ajax een vrije trap nemen? Ajax 1-0 achter. Uh, laatste 10 seconden van deze wedstrijd. We krijgen er nog 3 bij, 3 minuten. Uh, oftewel 180 uh, seconden. En dan uh, uh, weten we hoe het ervoor staat als Ajax volgende week naar Moskou moet. De vrije trap van Eriksen. Ajax voor die minimale gelijkspelletje. Daar komt die vrije trap. Gaat hard richting de tweede paal. Oh, wat scheelt het zeg, wat scheelt het helemaal niet. Raakt hij hem nog aan? Ja hoor, die kan, raakt hem nog aan. Die keeper is geweldig vanavond. 33 jaar jong. Hij tikt de bal net uit de bovenhoek. En echt een bijna zeker doelpunt haalt hij weer weg. En een hoekschop aan de andere kant. Hoekschop nummer 15 of 16. En weer haalt hij hem weg uit de korte corner. Prachtige corner van Eusbidis. Uit de korte hoek weggehaald door keeper Dikan. Die werkelijk alles en alles eruit heeft gehaald. Er moet nog gewisseld gaan worden, vindt Karpien. De coach Jakovlev gaat er nog in komen, maar die mag er maar niet in. Want de strijd, er, die laat de Ajax steeds heel snel de inworp nemen. Maar nu is Ajax even door De balverlies van Eno de bal kwijt. Maar niet voor lang, want Ajax heeft weer balbezit. En Deli Blind gaat lopen met de bal. Moet de bal weer voor het doel komen, is geen goede voorzet. Wat heet, de bal gaat helemaal over de achterlijn. Helemaal aan de andere kant van het veld. En nu kan de wissel gaan plaatsvinden. Ook voor de meeschrijvers, Jakovlev gaat komen. Eruit gaat Magidi in de extra tijd aanbeland tegen Zenit. Nog altijd 2-0. Lazovic met een voorzet vanaf de rechterkant. Wordt door Douglas onschadelijk gemaakt ten koste van een ingooi. We zitten inmiddels in de extra tijd. Vier minuten kwam er bij Dat ongenoegen van het publiek. Van die vier minuten is nog ruim drie minuten over. Zenit ingooi genomen. Lazovic wil langs Buizen. Die zegt ik wordt vastgehouden door Lazovic. Geitzegd zegt dat zal wel. Maar de bal is ook over de achterlijn gegaan. Er komt gewoon een doeltrap voor Michailov. Die de bal heel slim meeneemt naar de andere kant van zijn doelschild. Weer een paar seconden om daar de doeltrap te gaan nemen publiek met afgrijzen zo even gekeken naar dat bord van de vierde official. Waar iedereen verwachtte drie en hoopte op twee. Stond daar plotseling vier. En uh, Michailov met de doeltrap en alle tijd. Rustig kijken. Twente heeft in deze wedstrijd drie serieuze doelpogingen ondernomen. Van die drie gingen er twee in. Ze niet heeft in deze wedstrijd vijf, zes serieuze mogelijkheden gehad. Ze gingen er allemaal niet in. Twente ontsnapt. Ola John vanaf de rechterkant. Bal voor de goal, maar te hard voor Luc de Jong. wordt dan aan de andere kant van het veld. Tenminste, dat hopen we dan maar binnengehouden door Theo Jansen. Dat lukt inderdaad. Jansen nu met twee tegenstanders voor zijn neus. Goede trap, goede voorzet, 3-0. Het hoofd van Luc de Jong en 3-0. Wat een ongelofelijke uitslag voor Twente. De voorzet van Jansen is zoals altijd puntgaaf. En komt op het hoofd van de Jong. Die aan de aandacht ontstapt van verdedigers. Die alleen nog maar denken dat ze de 2-1 willen maken. Maar Luc de Jong van dichtbij... Knikt langs de verbouwereerde heeft zijn tweede en Twente's derde goal binnen. Wat een ongelofelijke avond voor Twente tegen de Russische kampioen. Het is 3-0 voor Twente tegen Zedis. Ik denk dat uh, Luc de Jong zijn broer Sime de Jong nog wel even zal bellen. Dat zal hij wel vaker doen. En als hij hem dan belt, vertel dan even hoe dat uh, dan uh, gedaan is door uh, Luc de Jong. Want Sime de Jong heeft de kansen gekregen, heeft ze niet gemaakt. En dus het Ajax met 1-0 achter. Daar waar 5-1 in het voordeel van Ajax helemaal geen gekke uitslag was geweest. Als er uh, de kansen uh, benut werden. We zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. Het enige doelpunt van de wedstrijd in de 57ste minuut gescoord door Ajax. Een prachtig doelpunt, echter. Een overwinning waard normaal gesproken waar het niet dat eigenlijk zoveel beter was dan dit Spartak Moskou. Als Spartak Moskou weer de bal naar voren ramt. En die bal wordt opgevangen door Van der Wiel. Kijkt greven op zijn klok en fluit hij nu af. En gaat de arm omhoog bij de Spartak Spelers. En Spartak-supporters. Want Spartak Moskou wint volkomen tegen alle voetbalwetten in. Met 1-0 door één kans te benutten in deze wedstrijd. Door Alex. Ajax verliest van Alex. Oftewel Spartak. -Moskou... Moskou met 1-0. Zo klinkt Enschede in de slotfase Twente Zeniet is 3-0. Dat had vooraf niemand verwacht. We zitten diep in de extra tijd. Twee goals van de Jong. De laatste zo even werkelijk op een prachtige wijze aangeboden. De bal door uh, Jansen. Met een prachtige strakke trap om zijn tegenstander heen gekruld. Van dichtbij de uiterste hoek gekopt door de Jong. Dat tussendoor landzaakt. En de Russen komen nog eens. Maar de Russen hebben het uh, hoofd in de schoot gelegd. Kan weten dat ze verslagen zijn in deze wedstrijd Twente. Wordt het nog gekker met uh, Chatli aan de bal. Met een voorzet uh, het stafvoelgebied in. Maar dan kan de Jong niet bij de keeper laten ballen. Dat hij hem eerst vangt. Toch weer los. Bijna nog Olaf, John in de buurt. Maar dan kan hij niet meer bij. Komen. Dan maakt Buizen een overtreding tegen Lasovic, de hoogte van de middenlijn. En nou is Buizen net de enige. Nou ja, niet de enige, maar samen met Douglas. Eén van de twee die moet uitkijken, omdat hij al geel heeft. Een tweede blijft dan bespaard. De vrije trap is er nog, en dan is het voorbij. Hoor de ontlading in Enschede, waar Twente doet, waar niemand rekening mee had gehouden. En wat iedereen voor onmogelijk had gehouden, maar het gebeurt toch. Twente verslaat Zenit sint petersburg de winnaar van de UEFA Cup van 2008 met liefst 3-0. Schuitsefter Klettenburg heeft uh, precies op tijd afgevlogen voor het einde van al Langs de Lijn. Mooie overwinning van FC Twente zo direct. Max van Wezel met het oog op morgen nationaal van 11 uur. Wij zijn er morgen weer om 10 uur. Goedenavond. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke werkdag van 8 tot half 9...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 Maak een afspraak op rabobank.nl slash groothandel. Rabobank, een bank met ideeën. De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt... vindt u via academictransfer.com. Dit is Radio 1.